met het NOS-journaal. Kinderartsen maken zich grote zorgen over de gezondheid van kinderen in de asielopvang. Dat meldt onderzoeksprogramma Pointer. De gezondheid van zo'n 40 kinderen zou het afgelopen jaar aanzienlijk achteruit zijn gegaan, doordat ze niet altijd toegang tot de juiste zorg kregen. Ook raken asielkinderen soms door overplaatsingen uit beeld bij artsen. In één geval zou een kind uiteindelijk zijn overleden. Opvangorganisatie COA zegt tegen Pointer dat het de verantwoordelijkheid van de ouders is om aan te geven dat hun kind zorg nodig heeft. ProRail is vandaag begonnen met het elektrificeren van de Maaslijn tussen Roermond en Nijmegen. De bedoeling is dat Arriva daar met veel snellere, schone treinen kan gaan rijden. De enkel spoorlijn van ruim 80 kilometer lang wordt op een aantal plekken verdubbeld, zodat treinen elkaar kunnen passeren. Verder wordt een aantal bochten aangepast... zodat de treinen daar straks 140 km per uur kunnen rijden. Het hele project gaat bijna 360 miljoen euro kosten. De eerste elektrische trein op het traject moet eind 2027 gaan rijden. Een verkeersruzie tussen twee automobilisten in Brabant... eindigde vanochtend in een achtertuin in Berkel-Enschot. Een vrouw die op dat moment in de zon zat... werd net niet door een van de auto's geraakt... De twee bestuurders zijn opgepakt. Ze kregen ruzie op een provinciale weg en joegen elkaar kilometers lang op. Uiteindelijk botsten ze tegen elkaar en kwamen in de tuin tot stilstand. Bij het incident in Berkel-Enscholt raakte niemand gewond. Max Verstappen start bij de Spaanse Grand Prix morgen van de derde plek. Pole position is voor McLaren-coureur Oscar Piastri. En de tweede plek is voor Piastri's teamgenoot Lando Norris. Het weer het is vrij zonnig en op veel plaatsen droog bij 23 tot 27 graden. In Limburg en het oosten van Brabant mogelijk stevige buien en onweer. Later vanavond ook in het oosten kans op onweer. Morgen zonnige periodes en dan wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.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 We waren nog jong en wisten niet goed Wat in ons bestaan het leven met je doet We groeiden uiteen, ik raakte je kwijt maar diep van binnen wist ik ooit, komt onze tijd. Eens komt de dag, dan zou je weer voor me staan. En vraag je mij, zo laat me nooit meer gaan. Vanaf dat moment, lacht het gelukkig. Dag dat ik je zal zien Weer jouw mooie lach En een kus misschien Slechts nu in een droom Ben jij bij mij Je armen om me heen Doe blij voorgoed bij mij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 Dat moment lacht het ons toe. Een nieuwe kans komt ons Een nieuwe kans Zo was je dan, Denny Christian. Ja. Ja, dat is ja liep Fred. Dan, dan antwoord ik ook in Duitsland. Ja ja. <laughs> Herzlichen dank en schön dat je aan mij gedacht hebt. Gans lieve groeten. Ja mee. gedaan. Ja vorige week was hij natuurlijk jarig en uh, ja hebben wij hem uh, natuurlijk uh, gefeliciteerd met zijn verjaardag. Uh, en uh, ja, ga eens even kijken hoor. Uh, wat wat gaan we doen? Uh, ja, nee nee dat gaan we niet doen. Nee, er komen hier dingen voorbij dat je denkt van, oh jongens, de computer die... Nee, dat... Uh, nou ja, we gaan, uh, we gaan gewoon uh, naar Laura Heijgen, door de stad Utrecht. Ja, het blijft toch een dingetje hoor, computers. De tijd vloog zo voorbij. Ik heb er geen woorden voor, ik wil zo graag bij je zijn. Ik voelde me veilig en pakte je vast. Ik laat je niet meer los, blijf bij mij vannacht. Ik fietste door de stad en ik zag je er lopen. Je keek naar mij met je mooie blauwe ogen en bonzend hart. Mijn buik vol vlinders We weten allebei dat we hetzelfde willen Pak mijn hand vast en loop maar met me mee Je vraagt mij waar wil je heen Café burg of liever de paté Je zegt maakt mij niet uit, ik vind het allemaal oké okay. We zijn al een tijdje in de groep. We dansen tot in de ochtend vroeg. We gaan naar huis en fietsen samen door de stad. Door de stad. Het Ik vind het, okay. hey. oh. het, Dat was het dan. Hallo En uh, ja, ze het over de stad Utrecht. Itrig en uh, ja, even kijken hoor, ja, we gaan naar Arjan Plat toe. Ja, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Arjan, zo, uh, zo ver is het nog niet, hè. We gaan niet, uh... ja, Arjan, waarom beginnen met de kerst? Nou, dat, uh... walk away, Arjan Platt. Ja, het gaat allemaal uh, niet zo dus uh, soep vandaag. Ja, helaas. Moet mij weer gebeuren. You, all I was you. And I, I that love for me was true. But now, it's time to find The stone. But now it is time to reap what you have sown. So think of all those years that I have lost. Now everything is said and done, I guess you've lost. Wat was dit. En, uh, ja, geweldige nummer. En uh, ja, als je een beetje voor country gehoudt, dan uh, ja, dan past dat zeker in je straatje. We hebben eventjes uh, een, uh, een kist meegenomen met de oude, oude rommel. En uh, toen uh, kwam ik deze tegen. Gente di mare. Tot zi noi siamo gente di pianura esperti di città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 E quando ci fermiamo sulla riva gente che va e guarda l'orizzonte se ne va gente di mare portandoci gi pezzi la deriva per quell'idea di troppa libertà gente di mare che se ne va Don't Kiparra, parla, Umberto Totti, Rafael. En gente die mare hier bij CFM Entertainment for You. Hey. Hallo. Ja. Nee, we zijn, uh, we zijn Sam kwijt. Ja. Nou, dan gaan we Sam zo nog even bellen. Eerst dan uh, eventjes verder met uh, René Riva en Selfie. Oh, hey. Ja, we hebben hem. We hebben hem. Hallo, Sam. Als ja, je ja, weg, denk ik. Ja, uh, ik hoorde ineens. Uh, een telefoongeluid. Ik denk, nou, ergens ja, gaat het uh, niet goed? Ik hoorde je gaan praten en hij viel weg. Oh, oké. Okay. Ah, al past. Ja, <laughs> Ik denk dat er een technische storing uh, hier oh, uh, ergens... Uh... Geen probleem. Hé hey Sam, uh, ja. Nou ja, we hebben je gelijk uh, weer uh, te pakken. Dus, uh, ja, jij hebt een nieuwe single uitgebracht. Wil jij met mij? Ja, klopt inderdaad. Ja, ja is... heb, heb je dat gevraagd aan de of niet? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Oh. <laughs> Hoe is het met je? Goed, goed. Ja? Het gaat goed. De nieuwe single gaat ook goed, dus dan ben ik al gauw tevreden, ja. Ja, want destijds ja, heb je natuurlijk school afgemaakt, studies gedaan. En, uh, ben je nog met de studie bezig? Nee, ik, ja, ik zit eigenlijk nog in mijn opleiding. Die heb ik al, eigenlijk ja, heb allemaal een examens al gehad. Ik moet alleen mijn diploma nog, nog krijgen, dus... Dan ben ik ben ook mee klaar met mijn. Uh, dus je ja, bent. Uh, je, je ben geslaagd. Dus we mogen je feliciteren. Ja, ja, ja. ja. Gelukkig. Nou, bij deze van harte gefeliciteerd is. Dus. Nou, dankjewel. Dus, uh, dus ik moet alleen mijn diploma nog krijgen... en dan uh, als ik uh, dan even een paar weken vakantie en dan daarna ga ik beginnen uh, ja, met schilderen. Yeah. Wat ga je doen met schilderen? Ja, go, go, ja als schilder. Oh, als schilder. <laughs> ik dacht dat je dat je schilderij ging maken. Nee, nee, nee, nee. Zo. Uh, zo uh, <laughs> Zullen soort we dingen werken hier, mee. Ah, muurschilderij. <laughs> ja, ja. Hé, <laughs> hey, maar uh, deze single, uh, ja, hoe is die tot, uh, tot stand gekomen? Uh, wil jij met mij? Waar, uh, waar komt die titel vandaan? Nou, het is eigenlijk een beetje een, een opvolger van, uh, hoe weet je... Ja, het is sowieso de opvolger, maar het sluit eigenlijk uh, redelijk op elkaar aan. Uh, hoe weet je, was het verhaal eigenlijk uh, dat, dat er een jongen op stap ging... en, uh, en een meid uh, tegenkwam en uh, ja, een gezellig avond had... maar op een gegeven moment uh, die meid kwijtgeraakt is en, en niet meer weten. Uh, uh, hoe ze heten En uh, nou bij, die, bij de nieuwe single Wil jij met mij uh, gaat die jongen weer een avond op stap en komen ze elkaar tegen. En uh, ja, vraagt die jongen aan die, uh, aan die meid van Wil jij met mij. Dus het sluit eigenlijk allemaal een beetje op elkaar aan. Maar heeft uh, Carlo Rijsdijk, die de tekst geschreven heeft, uh, goed over nagedacht. Ja, nou ja, het is in ieder geval uh, blij dat ze elkaar dan weer tegengekomen zijn, toch? Zeker. Ja, ja, <laughs> ja. Ik bedoel, ja <laughs> het, het, het, het, het zou toch wel heel stom zijn, hè? Dan ga je lekker stappen en... Uh, ja, dan kom je iemand tegen en dan denk je van, ja, dat, dat uh, zou mijn droomvrouw moeten worden. En dan ja, verlies je eruit het oog, en uh, zonder dat, dat je er wat hebt gevraagd eigenlijk. Ja, zeker. Dus het is eigenlijk wel uh, ja, een goede uh, ja, ja toch? van de volgende ja. die uh, goed op elkaar uh, ja, overloopt. Ja. Nou ja, dat zeg ik gelukkig. Uh, maar wie, wie schrijft de tekst? Schrijf jij mee of niet? Nee, nee, nee, nee. nee, nee. Ik, schrijf, ik schrijf nooit mee. Die is geschreven door... Uh, Carlo Rijsdijk, dus het is allemaal de inspiratie en de ervaring van Carlo. Oké. Okay. Dus uh, uh, nee, en hij wordt altijd geproduceerd door uh, Manfred Jonge Negens. Ja, ja, want uh, heb, je, heb je wel uh, een beetje uh, affiniteit met schrijven? Uh, Wat zegt u? Heb je, heb je wel uh, schrijven? Zit dat in je? Of, of zeg je van nou. Dat zit totaal niet in me, dus ik laat het lekker doen. Nee, het niet hoor. Maar ik zeg ik ben nog maar, ik ben nog maar 17. En uh, wie weet dat ik in de toekomst daar wel een keer, een keer mee aan de slag ga. Misschien dat ik ja. een keer uh, samen gewoon een, uh, een keer met, met Carlo ga zitten. Wie zegt, uh, ja, wie, wie weet. Dus uh, nee, zeker dat, uh, dat zijn dingen voor de toekomst. En, uh, maar tot nu toe laat ik dan nog even lekker aan, uh, aan Carlo en Manfred samen over. Ja, want, uh, maar, maar je hebt niet de, de, de ambities, zeg maar, om, uh, om, om dus. Uh, ja, momenteel zelf te schrijven, zeg maar. Nou, op dit, op dit moment hoef niet, maar ik zeg, wie weet, in de toekomst. ja Oké, okay. nou ja, dan gaan wij dat uh, zeker... Uh, ja, dan blijven we ons uh, daarop uh, op staan natuurlijk. Ja, zeker. Dus, uh, <laughs> hey, je, gaat, je gaat eigenlijk wel een poosje mee, hè? Ja, ik zing nou al, uh, even kijken, uh, 2018 is de eerste single uitgekomen, dus... Uh... En al bij de elde singles, dus uh, zoiets... Uh, ja, ja, uh, Ja, alweer, ja. Ja, momenteel heb je dus een beetje de baard in de keel, zoals we dat noemen. Ja, ja. Dus het uh, ja. <laughs> is een ander geluid ook, hè? Zeker, ja. Het is uh, natuurlijk een uh, uh, uh, stuk veranderd. Ik denk vanaf de... Even moet ik even goed kijken op de negende single. Uh, ja, bij de negende single is het wel redelijk te uh, horen. Uh, ja, wat heb je, heb je er geen problemen mee gehad met de overgang, zeg maar, van de, van de stemgeluid? Nee, eigenlijk niet, want ik heb het ook midden in de coronatijd uh, is, het, uh, is het gekomen. Dus, uh, dus, okay. dus ja, aan de ene kant is het, is het wel fijn geweest. Dus met optredens heb ik daar uh, toen de tijd geen, uh, geen last van gehad. Ja, ja maar dan, nee, meestal heb je dan, weet uh, je, dat overslaan, hè? Van een ja, lage en hoge toon. Uh. Ja, dan, gelukkig gemistredens. Ja. Uh, <laughs> <last van> <laughs> Zou wel zijn. Ja, hey, uh, nou ja, uh, leg er wel stiekem wat, uh, wat nieuws op de plank. Nou, we gaan we langzaam gaan we weer alles een beetje in, in werking uh, zetten, want we verwachten, we willen zo rond, rond september uh, zo ongeveer, willen we weer met een, een nieuwe single komen. Ah, Oké, okay. en dan, dan worden we een up tempo, of? Uh? Nou, dat verwacht ik wel, verwacht ik wel. We gaan even binnenkort graag even met Manfred weer bespreken wat we wat we willen. En uh, ik heb eigenlijk nog niet echt, nog niet echt iets in mijn hoofd, maar uh, ja, ik verwacht wel dat we gewoon deze stijl nou uh, door gaan pakken en, weer iets lekker modern vlot uh, weer uit gaan brengen, ja. ja. Hey, en waar kunnen mensen jou volgen, San? De mensen kunnen mij vinden op, uh, op Facebook. Heb uh, ik een uh, volgpagina. Goed Sam van Veldhoven. Um, Instagram en TikTok, daar ben ik allemaal te vinden. Ja, vooral TikTok, denk ik? Ja, op TikTok ben ik zo, zo af en toe, is, uh, af en toe is, uh, actief. Uh, Facebook, op mijn uh, pagina ben ik het, uh, ben ik het meest, uh, meest actief. En uh, Instagram uh, ook wel redelijk. Ah, oké. Okay. Een eigen site er... Uh... Ja, ja, die is er wel. Die is er wel, ja. een uh, website is er ook, ja. Ja, en... er uh, wel boven en dan, dan komt die, uh, is die, is die, is die... Is die up to date of... Uh? Nee, dat denk ik niet. Dat denk ik niet. Die moeten we ook met de tijd weer... Uh, ja, kijk, website, ik weet niet. Ik vind het tegenwoordig... Uh, voor die, ik denk zo die, die 20, 20, 25 man die er per jaar opkijken. Want ja, ik spreek nou niet echt iemand die er een... Vaak die om een website vraagt of, uh, of iets, maar... ...het is natuurlijk wel, wel handig. Ja, ik bedoel... Uh, ...ja, kijk die 25 man... Uh, doe, ...ik zeg altijd... ...ieder, ieder een is één, hè? Zeker weten. Nee, dat is ook zo. Maar uh, ik vind het bereikt met, met... ...social media, dus uh, ik bedoel... Uh, ...Facebook, uh, Instagram, TikTok... ...vind ik groter dan... Uh, dan ja. de website. Ja, natuurlijk... de ...social media, uh, ja, daar, daar, daar bereik je natuurlijk... ...veel meer mee, en zeker als je... ...vrienden van vrienden, en uh, weet je... ...zo ga je de hele wereld over natuurlijk. Zeker, zeker, ja... Ja, en uh, nou ja, de radio helpt er ook nog een handje mee. Dat oh, uh, zeker weten. Dergelijke sites, uh, streamsites en uh, noem maar op. Dus allemaal uh, ja, een handje helpen, zeg maar. Alles nemen we mee, ja, zeker toch? weten. Zeker weten. Hé, hey, uh, Sam, als jij hem uh, aankondigt, dan uh, gaan wij hem draaien. Ja, gaan we doen. Ja, jullie bedankt uh, voor het interview en voor de aandacht. En uh, hier is Sam van Veld over met Wil jij met mij? Hey Sam, dankjewel en uh, graag oh. tot de volgende single, hè. Oké, okay, dankjewel hoor. Hey, goed weekend man. Yo, hetzelfde. Hoi hoi. Wil jij met mij? Gewoon omdat het kan. Zullen we samen dan de stad in gaan? Vil jij met mij? Een avond tot op Ik Even los in de stad. Het weekend komt eraan. Waar zal ik heen gaan? Heen gaan, heen gaan. Dus heb ik nu vrienden, die gaan vanavond met me mee. En dan lachen we op het plein. Ja mensen, daar moet je zijn. We bouwen een heel klein feestje, totdat de zon weer schijnt. Wil jij met mij? Gewoon omdat het kan Samen dan de stad in gang Veel jij met mij Een avond op stap Even los in de stad Het weekend komt eraan Ik denk ik ga een groepje wagen En daarom wil ik jou graag vragen Wie doet me wat Ik heb geld op zak En plannen zak Samen dansen. Dansen, dansen. Dit wordt weer zo'n avond, nee die vergeet je echt nooit meer Ik weet waar jij zo van houdt, een avondje stout en valt. Dan hebben we samen toch maar weer een mooi feest gebouwd Wil jij met mij, gewoon omdat het kan zullen. Samen dan de stad in gang. Wil jij met mij een avond tot stap? Even los in de stad. Het weekend komt eraan. En vlammen Zo, dat was hier dan een Song van Veldover. En uh, wil jij met mij? Ja, uh, prachtig, uh, prachtig nummer. We gaan uh, René Riva en uh, hebben het over Salawi. Het zonnetje gaat schijnen. De zomer is in het land. De wolken die verdwijnen, dus gaan we naar het strand. Een dagje fijn als zand voort. de duinen en de zee. Lekker lang uit Wiggezonnen met een grote parasol, even weg van alle zorgen en de zee. Hier in Holland Kan zo gezellig zijn Lekker lang uit zon met een grote parasol Even weg van alle zorgen en we zingen Meestal bruidt destijds zelf uh, wie was dit en René uh, Riva en wij hebben aan de telefoon Pascal. Goeie avond. Pascal goedenavond Pascal, goede avond Pascal Schipper. Ja, uh, ik, heb, ik heb toevallig net uh, de straks uh, de eerste uur heb ik wel een, een uh, nummer gedraaid nog aan het einde. En uh, toen had ik het over dat die man uh, voorlopig geen uh, staaltabletten meer nodig had. Uh. <lacht> Ja, nee, dat was ik toen niet meer nodig. <laughs> nee, ik heb aan je fiets gelikt was dat uh, inderdaad. Daar, uh, ja, dat ja. was voor jou een nieuwe binnenkomer, hè, geloof ik. Ja, klopt. Ja, zeker weten. Hé, hey, maar uh, ja, nu hebben we natuurlijk een, uh, een, nieuwe, een nieuwe single. Ja. Nog, nog even hier. Hij ah, is wat, uh, wat, wat, wat serieuzer. Het is een uh, totaal ander liedje, ja. ja. Dat is niet met ik heb al je fiets gelijk te vergelijken, denk ik. Nee, of uh, ik, uh, ik zie ze vliegen, of. Uh... <laughs> ja, nee, nee, nee, dit is totaal anders. Ja, ja, ja. Nee, en hoe, hoe dat zo, die ombekeerde? Ja, kijk, uh, de afgelopen jaren heb ik eigenlijk alleen maar van die gimmick uh, plaatjes gemaakt. En, en... Ja, ik zeg altijd, het is natuurlijk niet het hele jaar door carnaval. Nee. En uh, als je toch uh, uh, ja, wat meer van jezelf wil gaan laten zien, dan zal dat toch op een andere manier moeten. En ja. uh, toen ben ik toch wel op zoek gegaan naar, uh, naar iets wat ik zelf heel erg leuk vind. Ja, en dat heb ik wel gevonden. Oké, okay, dit, dit spreek ik jou dus aan. Ja, dit is echt muziek waar ik zelf heel veel van hou. Ja, natuurlijk, ja, achter alle platen die ik gemaakt heb, daar sta ik 100% achter hoor, zo is het niet. Maar, ja. weet je je, je, je maakt ze omdat het van je verwacht wordt. Ja. ja als, je, als je met zo'n, uh, nou ja, ik heb bij het fiets gelukt, het was toch wel een klein hitje. En als je dan uh, daarna gelijk met een hele serieuze plaat komt... dan denken mensen helemaal van... nou, die weet ook niet wat die wil. <laughs> ja, ja en dan nee. Dan maak je gewoon eerst, eerst ook een beetje wat mensen van je verwachten. Ja, ja. En nu, nu ga ik uh, aan mezelf denken. Ja. Nou ja, dat is ook uh, belangrijk. En uh, zeker doen wat je leuk vindt. En zelf leuk vindt. Ja. Weet je. En uh, ja, dat is toch wel een... Uh, is, dat geef ik altijd mee. Dat is toch wel een, een belangrijk issue. Nou ja, dat, dat vind ik ook. En uh, ja, je weet dan nooit hoe het uh, hoe het uitpakt. Ik was ook best wel uh, nerveus. Van ja. ja, weet je wat, wat gaan je je volgers, fans, uh, wat gaan hun ervan vinden? En, en wat gaan jullie als radiostations ervan vinden? Ga je het draaien, ga je het niet draaien? Dat ja. is altijd nog maar weer de vraag. Ja, ja. En uh, maar gelukkig ben ik een blij mens, want het gaat hartstikke goed. Ja, nou ja, en uh, wij gaan hem sowieso zo, zo, uh, zo meteen ook draaien natuurlijk. Dus ja, anders hadden we jou niet aan de telefoon. Nee, daarom. Daar ben ik altijd wel blij mee. Het is afhankelijk bij je langskomen eigenlijk, hè? Ja, klopt, ja. Ja. ja Helaas, nou, ja. Uh, nou, maar goed. Uh, we, houden het, uh, we houden het in acht. En uh, we doen het gewoon de volgende keer over. Ja, dat gaan we zeker doen. Toch? En uh, ik, ik zeg het, uh, we houden gewoon contact en... Uh, Weet je, er komen nog leuke dingen aan uh, deze zomer. Dus uh, misschien dat je daarvoor te poren bent. Ja, wellicht. wellicht. We gaan het afwachten. Ja. Hey, en, ik bel uh, er veel in, dus uh, als je wat hebt, mag uh, altijd bellen. Ja, nee, dat, uh, ik stuur zeker een berichtje. Uh, mocht, mocht, uh, we hebben nog een programma die uh, eens per kwartaal uh, uh, ja, komt... En, uh, nou ja, die zit eraan te komen. Alleen uh, zou dat eind juni zijn, maar dat wordt uh, iets verschoven naar, uh, naar ergens begin juli. Oké. Okay. Dus uh, ja, wellicht uh, kunnen we je daarna uitnodigen. Wellicht. Ik zou zeggen, je weet de weg, dus uh, dat komt vast goed. Ja. Hey en uh, Pascal, uh, wat, uh, dit is een serieuzer nummer. Uh, uh, moeten we jou ook... Uh, uh, ben, je, ben je een serieus persoon? Jawel, jawel, zeker wel. Ik, uh, ik, ik ben toch wel iemand met, uh, nou ja, ik wil niet uh, op een vervelende manier twee gezichten zeggen, maar uh, ik, heb, ik heb twee kanten van mezelf, laat ik zo zeggen. Ja, je hebt een uh, sentimentele kant en, en uh, een feestganger. Uh, ja, ja, zeker. Zoals de meeste. Ja, ik neem gelijk even een slokje van mijn koffie. <laughs> ja, ja, proost zou ik zeggen. Ja, ja, dankjewel. Hé, hey, en uh, ja... Je bent dus wel een serieus type eigenlijk, uh, in het privéleven, ja, zeg maar. Ja, zeker, zeker. natuurlijk wel. Ik bedoel, uh, ja, in het leven kom je nou helemaal dingen tegen die minder leuk zijn en, uh, en die wel leuk zijn. Ja. Dus ja, je, je, je, je hebt met alles te dealen, dus... Uh... Ja, nou ja, ik, ik zeg altijd een soort van... Kijk, als ik iemand zou moeten vergelijken, dan bedoel ik dus eigenlijk uh, zeg maar een soort van André van Duin. He, het is een, in, in het dagelijks leven is het dus een, uh, ja, best wel een serieus en uh, uh, ja, een gevoelig persoon. Ja, maar, terwijl hij ja, ja, ja. eigenlijk op, op het toneel grappen en grullen uithaalt, uh, waar, ja. waarvan iedereen in zijn, in zijn broek zit te uh, pissen. Ja, ja, ja, klopt, klopt. Ja, ja, ja, zo iemand ben ik ook wel. Ja. Niet echt van die grappen en grullen op het podium, maar, uh, nee, maar wel, wel gewoon echt op de vele manier, zeg maar. ja, ja. ja. En, en dit, uh, dit ga jij dus zelf doen? Uh, onder eigen beheer, denk ik? Uh, nee, ik geef alles uit op het uh, platenlabel van René Karst. Oké. Okay. Die, uh, die geeft alles uit voor mij. En, uh, maar wel, uh, wel met, uh, met Lars. Ik weet dat Lars, uh, Lars Koel, de schrijver van het liedje, alweer bezig is met een, uh, met een opvolger. Oké. Okay. Dus uh, ja, we gaan ook in dit genre een beetje blijven. Want uh, ja, het slaat goed aan, dus ik weet ja. het. Verreden. Nou goed, uh, het is niet uit te sluiten dat er nog een uh, face-nummertje komt. Van, uh, ik heb, oh uh, nee, zeker niet. zeker niet. D dat weet je bij mij maar nooit. Nee, ik heb, uh, ik heb mijn vingers op het raam gezet of zo. <laughs> <laughs> Zoiets. Ja, dat nee, is ja, Je weet het nooit. Nee, ja, je weet het nooit, hè? Nee. <laughs> hey Pascal, uh, waar kunnen mensen jou volgen? Ja, ik ben uh, overal te vinden. Uh, Facebook, Instagram, Twitter. Uh, X is dat tegenwoordig. TikTok. TikTok doen we ook nog. Dus ja, pascalschippen.nl kun je me ook overal kun je me ook vinden. Ja. ik X, uh, X ook, zei je? Ja hoor, X uiteraard. Zeker. Oké. Okay. Alle sociale kanalen. Aha. Nou ja, de, ik, ik, ik vrees dat er heel veel mensen geen X meer hebben. Wat uh, voorheen Twitter was natuurlijk. Ja. Ja, ik, ik moet ook zo eerlijk zeggen, ik ben er te vinden. Maar ik doe het nog vrij veilig hoor. Als je mij echt, echt wil volgen... dan zul je toch wel echt op Instagram en Facebook nog moeten zijn. Ja, ja ik heb uh, ooit, uh, ooit op Twitter... had ik natuurlijk wel een... Uh, voor de radio een account. Maar uh, ja, volgens mij bestaat het nog wel. Maar... Ja, ja, ja, ja, het bestaat nog wel. Maar uh, dat zeg ik, uh, ik doe er ook nog maar weinig mee. Ja, ja, ja het, is, het is allemaal uh, Facebook, uh, Twitter... of Twitter, uh, TikTok. Ja. dat blijven toch wel de twee. Uh, ja, en Instagram... Is toch ook nog oh ja, wel... Uh... zeker, zeker. Weet je, dus uh, die drie... Die drie uh, ja, daar uh, zijn we... Zijn we sowieso op te vinden. Jij en ik. Het meest actief. Het ja. meest actief. Ja, ja. ja. Hey, en uh, komt er ook nog een eigen site... Met een agenda en dergelijke? Een biografie of... Uh... Die bestaat, hè. Pascalschipper.nl Ja, en uh, daar... Die is up-to-date, of? Die is uh, up-to-date. Ja, zeker. Ik heb daar niet een lopende agenda op... Van mijn optredens of iets... Maar uh, dat, uh, dat post ik eigenlijk altijd op mijn sociale kanalen. Ja, wel de discografie en, uh, en de biografie. Ja, ah, okay. zeker, zeker. De videoclip is daar ook terug te vinden. Het is erg mooi geworden. Ah, oké. Okay. Uh, YouTube-kanaal heb je ook? Uh, YouTube-kanaal heb ik ook, ja, zeker. zeker. We Dus eventjes op YouTube Pasco en pas uh, Kunnen we daar mensen uh, reactie achterlaten? Of, uh... Ja hoor, dat kan ook. Ik kan overal op reageren. Ah, oké. Okay. Nou, bij deze dan, uh, iedereen die zit te luisteren, in ieder geval, uh... Pascal Schipper, ja. ja, meer kunnen we niet, uh, niet zeggen, dat moeten ze zelf maar bepalen. Ja, vind ik ook. Ja, toch? Hé, hey, Pascal, ja. ik wil jou in ieder geval bedanken voor uh, jouw gesprekje tussendoor nog. We hebben het in ieder geval nog tussendoor kunnen wringen. Ja, nou, ik heb het graag gedaan. Hoor. En uh, als jij hem aankondigt, ga ik hem draaien. Nou, luister en geniet, want hier is mijn nieuwe single nog even hier. Hey, dankjewel, Pascal, en een heel goed weekend, hé. Dankjewel. Zijn hoi, hoi. Hoi, hoi. Evenwicht? Denk jij dat het anders is? Weet jij wat ik bedoel met wat ik voel voor jou? Wat als jij hier voor me staat? Kijk jij mij nu anders aan? Weet jij wat ik bedoel met wat ik voel voor jou? Ik ben misschien te laat, maar als ik vraag Blijf je nog even hier Zie jou wat houdt van mij. Oh, want ik blijf het aan je vragen, zodat jij me niet vergeet. Ik hou hoop tot ik het antwoord van je weet. Blijf nog even hier. Ik heb mezelf buitenspel gezet En te weinig op jou gelekt En ik weet al achteraf Ik veel te weinig af aan jou Ik ben misschien te laat Maar als ik vraag blijf je nog even jij me niet vergeet. Ik hou dat tot ik het antwoord van je week Blijf nog even hier. Als die van binnen jou iets houdt van mij. Blijf dan nog even hier. Nog even, nog even. Ik dat allemaal goed? Doe gans, doe Blijf nog even hier. De titel van deze nieuwe single van Postco Schipper hier bij CFM Entertainment for You. Even hier. Als een orkaan. Als een orkaan. Hier is het hitkracht 10. Hitkracht 10. 10. Entertainment for you. Ik kan niet met, maar ook niet zonder jou. Je maakt me gek, maar hebt een hart van goud. Maar hoe je het ook bekijkt, jij bent gemaakt voor mij. Soms denk ik dit wordt helemaal niks. En soms besef ik hoe mooi het wel niet is. Wat wij samen hebben. Soms zeg je ik verdien beter dan dit. Soms kom je thuis en dan heb je me zo gemist. Nee, geen dag is hetzelfde. Je kan zo gemeen zijn, maar had alles ineens. Soms ben ik je liever kwijt dan rijk Maar toch wil ik dat je blijft Ik kan niet met, maar ook niet zonder jou Je maakt me gek, maar heb een hart van goud Maar hoe je het ook me kijkt, jij bent gemaakt voor mij Dat je van me houdt, maar hoe je het ook bekijkt, jij bent gemaakt voor mij. Soms word je boos als ik mijn best voor je doe. Soms maak ik fouten, maar vind je het allemaal goed. En daarin ben jij de beste. Je kan zo gemeen zijn. Ik je liever kwijt dan rijk Maar toch veel ik dat je blijft Ik kan niet pip, maar ook niet zonder jou Je maakt me gek, maar heb een hart van goud Maar hoe je het ook bekijkt, jij bent gemaakt voor mij Come on, format. Ja, prachtig nummer. Tino Martin. En met of zonder jou. Daarvoor hoorde je natuurlijk Pasco Schipper. En uh, ja. We gaan uh, nog eentje draaien en dan uh, gaan we nog iemand bellen. Dit is Cloud en Célavie. Célavie, she sang to me. Je me rappelle. Je petit. Well, I was just a little boy. Could I remember La mélodie, la mélodie C'est comme si, c'est comme ça C'est en haut et en bas It goes up, it goes down And around, and around Qu'est-ce Que sera, oui sera Me voici, me voilà Chantez un, deux, trois C'est la. la. Sometimes in love, sometimes miserable And I still hear my mama's voice inside of me La mélodie, la mélodie C'est comme si, c'est comme ça C'est en haut et en bas It goes up, it goes down And around it, a row sera, oui, sera Me voici, me voilà chanter Ja, helaas, 12 geworden. C'est cloud. Maar het blijft een prachtig nummer. Hoe dan ook. Een mooie videoclip, sowieso. Entertainment voor jou. Dat is ook nog eens 7 uur. En wij hebben aan de telefoon. Luc Burghout. Luc, een hele goede avond. Hallo, hoe is het ermee? Ja, ik mag niet klagen, het zonnetje schijnt. Het is droog, dus ja. Heerlijk, toch? Geen Zandvoort. Zeg je? Heerlijk Zandvoort. Ja, heerlijk, toch? Ja, we zitten hier precies bij de duinen natuurlijk. Dus nee, we zitten hier prima. Goed zo, lekker genieten. Ja, waar zit Mooi jij? Gehad, Wat zei Mooi dag je? Mooi dagje gehad. Uh, ja, als ik hier ben, dan is het altijd prima. Goed zo. Toch? Ja, heerlijk. Hoor ik graag. Ja, toch? Ja, zeker. En waar zit jij in de tuin? Of, uh... Nee, ik kom net, uh, ik kom net toevallig... Uh, nee, je hebt Doof Zandvoort. Ik kom net uit Zandvoort. Van oh. tennis eredivisie. Aha, oké. Okay. Ja, oké. <laughs> Had je net zo goed hier kunnen komen. Ja, echt hè. <laughs> ja. <coughs> hey, maar uh, ja, we bellen jou natuurlijk even vanwege de nieuwe single. Kom vanavond dan bij mij. Yes. Ja, uh, van waar, waar komt die tekst vandaan en uh, wie heeft hem geschreven? Nou ja, ik werd vorig jaar maart werd ik, uh, uitgenodigd om te zingen bij het Stamcafé in Caruela. Ja. En dat was mijn eerste keer. Dus ik, ben, uh, ik denk, nou, dat gaan we zeker doen. Wij die kant op. Uh, en op een gegeven moment twee shows gedraaid, avonden. En uh, de laatste ochtend zat ik daar lekker aan de boulevard. Met mijn boekje en mijn espressotje zat ik lekker uh, ja, eigenlijk te genieten van die strak blauwe lucht. Lekker weertje. Ja, niks vermoedend. Precies. Ja. En op een gegeven moment, ja, ik, ik uh, ja, soms gaat er wel eens een lekker melodietje door mijn hoofd. Ja. En dan neem ik hem op. Dus toevallig kwam die weer in me terug. En toen dacht ik van, hé, hey, maar wacht eens even. Gelijk. Uh... En toen kwam die, uh, die, uh, die inspiratie. Ja. En... Dus ja, zodoende begon ik ineens die tekst te schrijven. Het kwam echt zo uit mijn mouw. Dus, uh, nou ja, later gefine-tuned natuurlijk. Ja. En uiteindelijk neergelegd bij een producer... En die, die heeft er wat mee gerommeld, om het maar zo te zeggen. Ben je er nog, Luc? Hallo Luc? Luc, je bent even weg. Ik denk dat je ergens een uh, verkeerde afslag hebt genomen. Nou, gaan we, gaan we eventjes, uh, eventjes uh, denk ik even een plaatje draaien. En misschien. Uh, kunnen we hem zo nog aan de lijn krijgen? Lukt binnen? Nee. Ga niet lukken, we gaan het proberen. Ja, uh, Meloes, Oosting en Dans een laatste keer met mij. En uh, we gaan natuurlijk. Uh, ja, Luc uh, is niet meer. Uh, uh, ja, we hebben hem niet meer kunnen bereiken. We hebben het geprobeerd. Maar ik denk dat zijn batterij wel leeg was, denk ik. Uh, dat vermoeden heb ik. En, uh, Als ja. een orkaan. Als een orkaan. Hier is het Hitkracht 10 Hitkracht 10, 10. 10. Entertainment for you. Luc Burghout. En kom vanavond dan bij mij. Dus alsnog deze single van Luc Burghout. Op die zomerse dag zat ik heerlijk met mezelf. Hoop je bij de hand, net een je besteld. Op mijn verbazing voelde ik iets bijzonders om me heen. Een gevoel dat niet bekend was, had echt geen idee. Ik voel dat iets juist is. Dat het zo moet zijn, dat mijn gevoel me niet verraadt En dat jij hoort bij mij Als ik jou nu zeg, kom vanavond dan bij mij Wil je bij me in mijn armen, doe dat stapje dichterbij Dus als ik jou nu zeg, pak die Uber en we gaan Laten wij je dan voor zorgen, dan Dag mooie dame, wil je wat denken? Raak precies de juiste staar. Een aantal uur voorbij, nog steeds goed te doen Ze kijkt in mijn ogen en wacht op die zoen Ik voel dat dit juist is, dat het zo moet zijn Dat mijn gevoel me niet verraadt En dat jij hoort bij mij Als ik jou nu zeg, kom vanavond dan bij mij Armen, doe dat stapje dichterbij. Dus als ik jou nu zeg, pak die Uber en we gaan. Laten wij er dan voor zorgen dat deze droom gaat bestaan. Als ik jou zeg, je komt vanavond bij mij. Ik neem je in mijn armen, zet die stap dichterbij. Als ik jou zeg, pak die Uber, we gaan. Want ik ga ervoor zorgen dat onze droom gaat bestaan. Als ik jou nu zeg, kom vanavond dan bij mij. Wil je bij me in mijn armen. Doe dat stadgerichter bij. Dus als ik jou nu zeg, pak die uber en we gaan. Laten wij er dan voor zorgen. Dan droom gaat bestaan. Ja, hoe vrede is het? Hè? Als je alles op, uh, op de rails hebt... ...je leven op de rails hebt... ...en uh, ja, je wordt dan getroffen. En door deze vreselijke ziekte... ...33 jaar, Freek. Freek van uh, Susanne Freek. En uh, jonge papa, 33 Tenminste, hij moet nog van geworden natuurlijk. Hopelijk uh, maakt hij dat mee. Sterkt in ieder geval uh, aan uh, familiekennis en vrienden van uh, Suzanne Vreek. En ook aan hunzelf natuurlijk. Dit is uh, een lichtje branden, Suzanne Vreek. Dit is tevens het laatste nummer. En dan uh, wens ik u alvast een heel goed weekend. Geniet ervan en uh, let een beetje op elkaar. Ik zou zeggen, tot volgende week. Groetjes. Bye. Dat soms de dingen gaan zoals ze in de sterren staan. Misschien moet al het mooie nog beginnen. Ik laat een lichtje branden, ik laat een lichtje branden voor jou. Ik laat een lichtje branden, ik laat een lichtje branden voor jou. Dagen dwalen in gevoel, twijfels over wat je zoekt. Soms wat verloren, maar geeft toch niet. Dit is ZFM terug te gaan. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur. Levi van